Maak een verbond met jawe. Hoe vindt u dat klinken? Wie van ons heeft er eigenlijk een verbond met Yahweh gesloten? Zijn er maar een paar? Zijn er maar drie, vier? We hebben natuurlijk allemaal een verbond met Yahweh gesloten. Hè? Het was ook wel leuk om te horen van Klimer. over dat dopen en dat dippen. Tot er gewoon meerdere malen, tot het heel gewoon was om te dopen. Ook voordat Johannes de doper begon met dopen. Dat zelfs elke nieuwe periode of fase van je leven kon je op een gegeven moment naar het mikva gaan. ...en naakt het bad ingaan... ...en je kon je weer dopen... ...reinigen en weer opnieuw beginnen. Niet de bedoeling dat we elkaar elke week gaan dopen natuurlijk... Een jongen, is een beetje aan de hand... ...maar dat het toch wel mooi is dat je op een gegeven moment kan zeggen... ...nou, ik ga toch weer een nieuw leven opstarten... ik ga weer een nieuw verbond met de Heer maken. Daar ga ik vandaag over nadenken, niet specifiek over dopen... ...maar ook in Israël en ook de koning van Israël... ...die hadden natuurlijk een verbond met Yahweh. En ze moesten gewoon naar de wegen van Yahweh wandelen... Maar wandelden ze ook naar de wegen van Yahweh. Nou, dat is heftig, want vanaf dat ze het land Canaan in zijn getrokken, het land in bezit hebben genomen, zo stukje bij stukje, is het toch al heel gauw als Jozua dood is, en degene die Jozua gekend hebben, dat het een zootje werd. Dus juist de goden die vroeger gediend werden in Canaan, die schenen weer terug te komen. Net als de demonen soms bij ons wel eens terugkomen, toen ik denk, ben ik nou wel echt vrij of uh, mankeert er wat aan me? He, dan moet je weer terug naar het woord van de Heer. Dat is een geestelijk besluit om tegen je ziel te zeggen, houd je mond. Maar dat is niks nieuws. Dat is niet alleen bij ons die door Yeshua deel hebben gekregen aan de verbonden van Yahweh met Israël. Maar dat is in Israël hetzelfde. Ze hadden gewoon terug moeten komen naar de geopenbaarde woorden van Yahweh. Die op Sinai gesproken waren. Die hadden ze in moeten herinneren. Daarom had de Heer ook gezegd, draag nou tietietjes. Zodat je je elke dag kan herinneren dat je, je hart en je ogen zich niet afwenden tot afgoderij. Nou, we gaan dadelijk een stukje lezen wat we lezen in Koningen. Tijdens de periode van een bepaalde koning. Het was toch wel heftig. Want als de koning goed was, dan werd dat volk gezegend aan alle kanten. Maar als die koning een beetje verkeerd in elkaar zak. Ja, Israël had al gezegd, wij willen een koning net als de Heidenen. En daar was de profeet boos over. Maar God is helemaal niet boos over geweest. Hè? Ze hebben jou niet verworpen hoor. Hij zei, met mij. Hij zegt, gaan een koningshalve. Hop. En zo moest hij een koning zelf hebben. Een koning die naar het hart was van het volk. Een grote vent die zou. Denk je nou dat is een... Uh, hè? Maar het zegt helemaal niks. Een grote vent. Want hij kan zo afhaken en het volk in de lenden storten. Dus volg nooit je voorganger of je koning. Dat je alleen maar doet wat die koning zegt. En hij zegt het fout en je gelooft dat. Dan heb je een probleem. Ja zeker weten. Inderdaad. zeker En zeker ons verbond. Want we hebben net de wijn gedronken als steken van het bloed van Yeshua. God zelf betaalde met het bloed van zijn eigen zoon om ons te redden. Hoe makkelijk kunnen wij nou zondigen? Dus, ah, dan maak ik je liegen. Ik kan toch vanavond bij mijn knietjes voor mijn bed, bed zeggen waar, ik heb gezondigd. Nou, het zit toch wel wat anders in elkaar. Moet je luisteren. Ah, door wie wordt Azaja gezonden? Ja, door de geest God. Dus de geest gods bestond, hè? Echt waar, dat is niks nieuws. De geest gods komt over Azaria, de zoon van Obed. Nou, ja, dat is een scherp, hoor. Wie was er afgelopen sabbat ook weer zo scherp van ons? Die broer die zegt een tekst en iemand zegt, oh, wat staat er niet. Oh, dat was Henk Hulleman. Die zegt gelijk, eh, het staat helemaal niet, die staat daar. Zo vlug was hij erbij, die knul. Ja, het is een heerlijke knul. Ja, het is echt leuk dat hij dat gelijk oppakt, hè? De geest van God komt over Azaria, dat is een profeet, de zoon van Obed. En die Azaria, die wordt gestuurd naar Aza. En Aza is een goede koning. De geest God stuurt Azaria naar koning Asa, En koning Asa wandelt naar de wegen van de Heer. Zijn vader is dood, hij krijgt de troon en hij wandelt in de wegen van Yahweh. Schitterende man. Hij ging Aza tegemoet, zeg tot hem, hoor naar mij. Aza en heel Juda, want over wie was die koning? Over Juda, dus over de twee stammen. Niet over de tien stammen, want die hadden een andere koning. Dus Aza en geheel Judea moesten naar hem luisteren. En daar was Benjamin ook bij. Ja, we is met u? Amen, zeggen we dan. En wat staat er dan, zus? Obi, wat staat er achteraan? Nou, dat vergeten de meeste mensen. Ja, je ja, moet niet gaan, gaan verraaien. Maar één ding is duidelijk. Wij weten dat allemaal. God is altijd bij je. Maar als je daar de punt zet, staat hij te liegen. Hij toont hier aan door zijn profeet dat het wel anders is. Hij zegt gewoon, ja, wees met u, zolang jij met hem zijt. Je kan nooit zeggen, ah, het is mijn God, hij is altijd bij me, hij redt me altijd. Dat is niet waar. Ja, dat zeggen ze in Pinkster misschien. Ja, inderdaad. Hij zegt, indien een voorwaarde gij hem zoekt... hoe lang moet iemand zoeken? Totdat hij hem vindt. Het wil helemaal niet zeggen dat wij hem al lang gevonden hebben. Eén ding hebben we met elkaar gemeen. We zijn maar een klein groepje, maar we zoeken... jaren. En we hebben al een heleboel gevonden... Maar we zijn nog steeds zoekende... en ik hoop nog steeds dat we nieuwe openbaringen vinden... dat we elke keer hem verwonderen. maar nou eens kijken zeg, dat staat er al jaren. We zien het nu pas. Maar hij zei: indien, dat is een voorwaarde... je hem zoekt, zal hij door zich laten vinden. En indien gij hem verlaat... zal hij u verlaten. Ik denk niet dat hij gelijk weggaat. Want zelfs David in zijn zonde... die zegt, verlaat me toch alsjeblieft niet. Neem uw geest niet van me weg. We zullen er alleen geen spelletje mee moeten spelen. Nou, nu kan ik even liegen of ik kan iets doen wat God verbiedt. Gaat dus helemaal niet. Als het struikelen is of vallen, eigenlijk wil ik je niet. Zodra je fouten maakt, zeg je, oh mijn God, vergeef me. Keer om. Wie verlaten nou God? Dat is iemand die willens en wetens zegt, God, je bekijk het maar. Ik ga dus nu die kant op. Ik geloof niet meer in je. Dan ga je dus de waarheid wetende, je eigen willens en wetens verzetten. Dan word je dus rebels heb je een geest van rubbeli tegen de geest van je schepper. Ja, daar kan God ook niks mee doen natuurlijk. Ja, dat is dan jammer. Maar ik kan je dus niet meer zegenen. Hij gaat niet apart zeggen, nou ga ik je vervloeken. Hij heeft ooit een verbond gesproken waar hij de zegen en de vloek uitspreekt. En daar waar je keuze voor is, dat valt op je. Het is net als dat je een deur binnenkomt waar ze een emmer op gezet hebben. Als je hem openzet, word je gezegend. Ja, je wordt altijd nat. Goed, we gaan verder. 2 kronieken 15, vers 3. Lange tijd was Israël zonder de waarde God. Zonder priester die onderweg gaf en zonder wet. Vindt u het moois dat er zo staat? Ja, de Kohen. De Koheniem, de, Le, de, de Leviet. Vind ik inderdaad wat mooi is dat voor priester Kohen staat. Nou, lange tijd was Israël zonder de waarde God. Terwijl ze een verbond met de waarde God hebben. En zonder priester... ...die onderricht gaf. En zonder wet. Nou, we hebben jarenlang in omgeving gezeten... ...waar er dus geen priesters waren die ons onderwezen in de wet. En als ze ons wel onder de wet brachten... ...door te zeggen, dat zegt de wet... Ze zeggen we, wat moet vent? Ik ga weg hier zo. Ik mag hier helemaal niks. Dus het ligt niet altijd aan de onderwijzer... ...maar het ligt ook aan ons. Want vaak zeggen we... ...weg met die wet. Nederlanders hebben wat met de wet, hè? Nou, toch keerden zij in hun benauwdheid... Tot Yahweh, wiens God is die? De God van Israël, terug. En dus ze hem, dan liet hij zich weer door hen vinden. Dus je kan dus die weg kwijtraken, maar er komt een moment als je in de verdrukking komt. Want je komt in de verdrukking als je hem verlaat. Vindt u dat leuk of vindt u dat niet leuk? Dat is helemaal niet leuk. Maar zodra je je eigen op een weg begeeft waarin je God verlaat. Dan gaat hij weg dus naar beneden en dan komt er een dag, lig je helemaal plat. En dan komt er altijd wel wie langs, je moet opstaan. Kijk nou eens wat de Heer gezegd heeft. Nou, ja. nou, dat duurt vaak een hele tijd, maar als je dat dus doet en je gaat terug... en zij zochten hem, dan liet hij zich door hen vinden. Dus ga je zoeken, daarin zit je redding. Nou, we zoeken met elkaar al de een 30 jaar, de andere 40 en de andere 60 jaar... maar we zijn nog steeds met elkaar aan het zoeken om onze weg te vinden... Maar hij zegent ons alle dagen. Ik heb nog nooit zoveel zegen ontvangen als in de laatste jaren dat we Torah gingen verstaan. Ik heb ook nog nooit zoveel strijd gehad, want iedereen was tegen. Ik denk, mankeer ik nou wat? Je krijgt weinig vrienden, maar je broeders en zusters, dat worden je familieleden. Dat moet je ook met elkaar bedenken: dat we zijn gewoon van één vlees geworden, hè? van één lichaam. Als je teruggaat en je gaat hem weer zoeken, dan laat hij zich vinden. Dus echt binnen de kortste keren hebben we daar weer iemand in ons midden die zegt, wist je tot 1, 2, 3? Hij zegt, zo, dat is mooi, daar kan je mooi over preken. Of kom het zelf maar vertellen. Dus er moet iets gaan gebeuren onder ons waardoor we elkaar aan gaan steken hè, met vuur. Het geestelijk vuur dan. In die tijden was er geen vrede voor hen die uitging, noch voor hen die inging. Waar komen die woorden vandaan? Welke? Deuteronomium. Hij zegt, als je doet wat ik zeg, dan zal ik je zegen in je ingang en in je uitgang. Ja toch? Als de vijand op je afkomt, zegt hij, dan zal ze vluchten in zeven wegen voor je. Dat is de zegen. Nou zegt hij, ze gingen in en ze gingen uit. Maar het hielp niet hè? In die tijden was er geen vrede voor hem die uitging, noch voor hem die inging. Maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen. Eigenlijk moet je hem overplaatsen in de tijd waarin we nu leven. Wat is er om ons heen? Wat gebeurt er? En wat gebeurt er in de landen om ons heen? Ik probeer het maar om te zetten. Volk botste tegen volk, stad tegen stad. Want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. En wij zeggen maar: dat doet de duivel. We geven de duivel te veel eer. Echt waar. De duivel moet moeven zodra hij het licht van het woord hoort. En als hij een beetje tegensport, dan moet je het nog harder zeggen. In de naam van Yeshua. Maar de duivel moet wijken. Je kan beter met een demon te maken hebben... als mensen die getraumatiseerd zijn. Want dat zit helemaal in die ziel verweven. Dat is een gevecht om daar uit os te komen. Maar dat kan alleen maar als je de Heer gaat zoeken... dan kom je uit die weg van die trauma weg. Een demon die kan je eruit gooien. Dus volk botst tegen volk. Stad tegen stad... Want God bracht hen in inberoering. Dus als je het moeilijk hebt in je leven, weet dan als de pastor komt, dan zegt hij, wat heb je gedaan in je leven? En waarom ben je zo beroerd? Ja, inderdaad. Dan blijf je zoals je bent. Dan blijf je echt. Dus je weet dan waar ik mijn wijsheid vandaan heb, dan zeg ik, wat heb je uitgevreten? Goed. Gij dan, broeder en zuster, wees sterk, laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. Wat is het werk Gods? Zeg Yeshua, dit is het werk wat ik werk. Dat is de daden Gods verkondigen. Dat moet ik het tegen jezelf zeggen. Yeshua doet niks anders dan het zeggen wat zijn vader zegt. Mooi is dat, hè? Wij moeten precies hetzelfde doen. Wij moeten de werken Gods werken. Echt waar, dan ga je leven omhoog. Zeg niet dat je geen ruzie krijgt, want een ellendig leven kan je hebben. Maar het is wel helemaal in de overwinning. Want als je nou geen strijd hebt, dan moet je je afvragen of je in de waarheid bent. ...maar door het hebben van strijd... ...en het soms niet kunnen overzien... daarpan krijg je spierballen in de geest. Want als je dan op de vijand afgaat... en in zijn ogen kijkt... ...dan zie je hem zo kleiner worden. Want uw werk zal beloond worden... ...lieve mensen. Zodra Aza... ...want het is die koning die dat hoort... ...die woorden hoorde, ...de profetie die Azaria... ...de zoon van Obed gesproken had... ...greep hij de moed. En hij deed de gruwelen weg... Uit het gehele land Juda en Benjamin. En uit de steden die hij op het gebergte van Ephraim ingenomen had. Ephraim behoorde tot de tien stammen. Een zonen van Jozef waren dat. Ja? Dus dit land was gesplitst. Maar had Ephraim weer terug bij Jeruzalem getrokken, bij de twee stammen? Maar die, die, die Aza, die zegt zo wat die profeet nou zegt. Ook vernieuwde hij het altaar van Jahwe... Wat voor de voorhal van Jahwe stond. Dus dat was ook verontreinigd. Dat moet vernield worden. Wat doen wij in ons leven als we de woorden van ja horen? Dan gaan we toch ook de ongerechtigheid eruit gooien? Dus daar waar God een gruwel aan heeft... dat moet je het eerst uit je leven doen. Wat is het als je de geesten van je voorouders oproept? Is dat een gruwelvorm? Wat is er nog meer een gruwelvorm? Carbonade. Het carbonademonster. Echtscheiding. Wat zeg je? Zal het niet houden. Zo staat het de letter. Je moet in je concordantie maar eens gruwel aantikken. Of op je computer, bijbel in je computer. Gruwel. Dan krijg je hele lijsten uit Leviticus. Wat God. Ja, bij de meesten staat gruwel. Ja, dat haat hij allemaal. Hij, hij noemt het een gruwel. De, het vlees eten noemt hij een gruwel. Maar ook het, de, het, het geesteloproepen van je voorouders. Er zijn een heleboel dingen die hij gruwelen noemt. Er zijn inderdaad ook dingen die, die zeggen: ja, dat haat ik. Nou, je gaat toch geen dingen doen waarvan je schepper zegt dat haat ik, of ik vind het een gruwel. Is dat makkelijk om te horen? Je moet gewoon zeggen: als ik weet dat het een gruwel is, dan wil ik het nooit meer aanraken. Dus dan zeg je: Nou, ik hoef geen carbonade. Je moet niet zeggen dat het vies is. Ik heb mijn leven lang carbonade gegeten. Wij kregen altijd een deel van de varkens en dat ging de, de, de kist in. En dan sneden het allemaal kleine stukjes. Gewoon de padjes eruit halen. Ik ben groot geworden van varkensvlees. En ik heb nooit pukkeltjes gekregen. Nee. Ja, wij niet ook? Ja, wil ik niet weten. Jij gaat ga zitten stoken. Nu ga je zitten stoken. Maar je moet gewoon Torah gaan lezen... en wat God een gruwel is voor Israël. Hoe zette God Israël apart? Door ze de Torah te geven en te zeggen... zo moet je handelen, want zo zet ik je apart van de wereld. Hij zegt, als je Sabbat viert... dat is een teken tussen jou en mij... en daardoor zet ik je apart van de wereld... De wereld volgt niet de, de verbonden van God met Israël. Nee, dat doen wij. Daarom is het absurd dat christenen zeggen, de wet is weg. is echt een leugen. Hij riep heel Judah en Benjamin bijeen met degene die bij hen verblijf hielden uit Efraim. Ephraim, dat is Manasseh. En ook nog Simeon. Die had ook erbij getrokken. En hoe kwam dat? Want velen uit Israël, dus uit het tienstammerrijk, gingen tot Aza over... toen zij zagen dat Yahweh zijn God met hem was. Want ze hadden wel gezien dat die klik van Jerobeam... die had daar die twee grote afgodsbeelden neergezet... in Noord- en Zuid-Israël. Ja, die werden helemaal niet meer gezegend door Yahweh. Dus uiteindelijk zagen ze de zegeningen bij Jeruzalem en Juda... en dan gingen de mensen daar naartoe. Zo hoort het bij ons ook te wezen. Ze moeten aan uw leven de zegeningen zien... tot ze zeggen, Joh, waar kom jij samen? Zij kwamen bijeen te Jeruzalem in de derde maand van het vijftiende jaar der regering van Aza. Herkent u dat derde maand? Wie herkent de derde maand? Hoe heet de derde maand ook weer? Nou, kijk, u bent nou echt gezakt, vind ik hoor. Nisan, Ija, Sivan, Tamus, Af, Elo, Tisri, Van, Kislet, Tevet, Shevat en Adar. Amen. We zitten nou in Sivan, in de maand Sivan. En het was in de maand Sivan, de derde maand... dat die profeet bij Aza komt. Ik denk, dat is een mooie link met elkaar. Dat is in de derde maand gebeurd. Nou, dat gebeurt nou in Al-Bastadam. Nu komt de profeet Aza tot u in Al-Bastadam. En je moet dus geen dingen meer doen die God een gruwel vindt. Zeg jullie allemaal amen? Als ik ooit een kuipennaadje ziet, zou ik zeggen... weet je nog op één Sivan Welk jaar is het? 5769... Heb je een verbond met Yahweh gesloten? Wat ging het over een verbond hebben? Hè? Verbond maken met Yahweh vandaag. Nou, ik zal die maar weer weghalen. moet je het maar weer uit je hoofd doen. Hij offerde aan Yahweh op die dag... van de buit die ze meegebracht hadden... 700 runderen en 7000 stukjes vee. Dat is een bloedbad in die tempel. Maar ze hadden een gigantische winst behaald... door, een, door de Assyriërs aan te vallen of zo... Een bepaald gedeelte hadden ze in, de, in bezit gekregen. Dus God zegende nog wel Asa omdat hij getrouw was. Hoewel Israël zelf in goddeloosheid leefde. Daarom stuurt er nog een profeet naar de koning. En dan ga je, moet je goed luisteren naar me. En hij gaat luisteren hoor. Zij gingen een verbond aan. Hé, hey, en ze hadden al een verbond. Dus je ziet, je kan weer opnieuw een verbond met Yahweh ja aangaan. Als je fouten gemaakt hebt, ga stilstaan, hef je hand omhoog. En zeg: vader, ik maak vandaag mijn handen schoon. Zij gingen dus een verbond aan, dat zij ja Yahweh door God hun vaderen zouden zoeken. Hoe gaan ze zoeken? Met hele hart en met hun gehele ziel. Hij praat alleen maar over zoeken. Zodra we weer serieus gaan zoeken... Daar komen de zegeningen van jou. Hè? En dan gaat hij de stukjes brood die je moet hebben. Die gaat hij voor je op de weg leggen. Zoek om die stukjes brood te vinden. Om ervan te eten. Want alleen als je bereid bent elke dag je Bijbel te openen. Zo. Al lees je maar één hoofdstukje per dag. En je koudt erop. Heb je elke dag zeg je, Hé, hey, dat heb ik zo nooit gelezen. En dan zeg je tegen je vrouw. Hé hey, meisje, kijk eens. Weet je wat de heer zegt. Sir? Dat is zo schitterend. He? Vind je het leuk, Marcel. Moet je het doen. Ja. ja, gewoon doen. Hij zegt, en ieder die ja werd de God van Israël niet zou zoeken. Dus het gaat niet alleen maar om de koning en de profeten hoor. Moest er dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Durf je dat verbond nog te sluiten dadelijk? Nou heb je gelukt dat we in Nederland wonen, want hier mogen we elkaar niet doden, ook die stenen. Hè, want we zijn natuurlijk onder de Nederlandse wet. Het gaat maar tot je een principe in je hoofd krijgt. Een ieder die ja, de God van Israël niet zou zoeken... moest er doodgebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Nou, zo staat het geschreven. Maar je kan nergens lezen tot ze elkaar doodgegooid hebben. Want even later wordt Israël weer helemaal goddeloos. Komt er komt weer een goddeloze koning en dan sterven ze weer bij bosjes. Dan komen de vijanden weer binnen... Maar één ding is duidelijk, ook binnen het lichaam van Yeshua... als mensen niet consequent de broodjes zoeken... ze zoeken dus niet, wij hoeven ze niet te doden... maar ze komen in een glijbaan terecht... van depressie, van allerlei dingen, van moeilijkheden. Ik zeg niet dat elke depressie elke moeilijkheid daar de oorzaak van is... of de achtergrond, maar dat is een, een, een aflopende weg. Je moet ze weer terugbrengen naar die broodjes eten... en dan gaat de weg omhoog. Dat is gewoon wat de Heer zegt... Zowel man als vrouw, anders sterf je. Geestelijk. Als je geen boterhammetjes eet morgens, dan word je ook maar magerder. Zij zwoeren ja met luide stem en onder gejuich, onder geschal van trompetten en horens. Ze zeggen halleluja, de er tegenaan, we maken een verbond met u. Alles waar u van walgt, gooien wij overboord. Ze gaan dus een verbond aan met het hele volk, voor Gods aangezicht. Ja, ik vind het echt heerlijk, hier kik ik helemaal op, hè. Heel Judea, Juda verheugt zich over de eet. Anderen zouden zeggen, je bent gek, joh. Je gaat toch niet zweren tegen God, want hij houdt je aan je belofte. Nou, hij houdt je echt aan je belofte. Dus weet goed dat als je een huwelijk aangaat, hoe moeilijk het is. Want je maakt ook beloftes. En ik weet echt wat dat de dingen kapot kunnen gaan, goed kapot. Maar je moet je toch realiseren, ik heb een belofte gemaakt. Het kan zelfs zoveel problemen geven dat Mozes uiteindelijk zegt... Nou, ik kan begrijpen dat sommige mensen hun hart er zoveel hard is. Ik geef je toestemming om te scheiden. Want diegene die is zo verschrikkelijk hard en zo zet je ze vrij van elkaar. Maar Yeshua zegt, zo was het van begin niet geweest. Dus zeg nooit tegen een gescheiden broer of zus: ben jij toch een, een gruwel? Want je bent gescheiden, echt niet waar. Want het kan enorm hard wezen. Scheiden doe je niet zomaar even. Dat is hard, want je hebt je hele leven en je intimiteit je opgegeven voor een relatie. Hè? Nou, nog een klein stukje. Zelfs heeft koning Asa zijn moeder Maaka als gebiedster afgezet. Die oude koningin, dat was een heel heftig vrouwtje. Maar die hield de asje aan erom na. Dus als je vrouwen ziet in de speciale kledij... Hè? ...bepaalde bewegingen maken... ...dan hebben ze de god Ashera lief... ...want het is gewoon de seksgod. Ashera uh, is seks, porno... Uh, ...alles wat ermee te maken heeft. Uh, Afrodite in het Grieks... De ...Ashera komt dus overal terug. Hij heet al meer heet die Astarte. Er zijn verschillende namen voor deze afgod... ...en die heeft altijd met seks en porno... ...overspel, met erotiek te maken. Het woord erotiek staat niet eens in de Bijbel. Die praat wel over de... de ...philo, agape... Maar erotiek komt niet in de Bijbel voor. Dat kennen we helemaal niet. Dat kun je alleen maar zien als je in het Koninkrijk van Satan groot wordt. Dan verkikker je op erotiek. Maar dat blijkt dan achteraf verraderlijk te wezen. Want je hele denken wordt verziekt. Deze oude moeder, Maaka, was een gebiedster. Die heeft hij afgezet omdat ze een gruwelijk beeld van Aschra gemaakt had. Waarschijnlijk is Asja een schitterend beeld geweest. Maar de heerlijkheden van de vrouw worden zo vergroot. Ja... Asa hield haar gruwelijk beeld stuk, verpulverde en verbrandde net in het in de dal van Kidron. Zo moeten we met onze ongerechtigheden doen. De offerhoogden verdwenen echter niet uit Israël. We hebben het over Juda, maar uit Israël verdwijnen die offerhoogtes niet. Toch was het hart van Asa, zolang hij leefde, Jaweh volkomen toegewijd. Dus de koning was volkomen toegewijd. Het is toch heerlijk als je een koning hebt die een foutloos leven leidt, Vind je ook niet? Echt waar. Maar er gaat dadelijk wat gebeuren, De schrik je weer hoor. Echt waar, het is niet... Uh... Maar één ding is duidelijk, hij heeft gekozen om Jaweh te dienen. Hij maakt dadelijk een fout, en dat is jammer. En die fout heeft grote gevolgen. Maar hij dient God met heel zijn hart. Hij bracht de heilige gaven, wat zijn heilige gaven? ...van zijn vader, zijn eigen heilige gaven... naar het huisgods, zilver, goud en allerlei voorwerpen. Er was geen oorlog tot het 35ste jaar der regering van Aza. En dat lees je elke keer. Als een goede koning komt, hebben ze zomaar 20, 30, 40 jaar... ...hebben ze geen vijand over de vloer. Dus hij heeft tot zijn 35ste regeringsjaar geen problemen gehad. Niks. Mag u rijden wat hij doet... We gaan naar één kronieken hoofdstuk 16 of twee kronieken. Het is maar één hoofdstuk verder. Ik ga het dus niet lezen. Maar wat doet hij namelijk? Er komt wat gerommel aan de grens. En hij denkt, hoe moet ik dat nou oplossen? Laat ik nou naar de koning van Assyrië gaan. Dan geef ik hem de rijkdommen uit de tempel en uit mijn eigen koninklijk huis. En dan zegt hij, wil jij met die, uh, de regeerde van het tien stammenrijk... wil jij die even onder druk zetten, want hij staat op tegen mij... En daar verziekt hij de boel. Hij gaat betalen aan een vijand om druk te zetten op zijn andere broeder van Israël. Nou, dat is heel heftig. Dan gaat het dit gebeuren. Ja,we's ogen, zegt hij dan op een bepaald moment... gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan... hen wie je hart volkomen naar hem uitgaat. Hij had gewoon Ja,we moeten roepen. Zit die vader die Jerobian, zijn zoon... ...die zet zich op tegen mij... ...en die verhindert de mensen naar Jeruzalem te komen. Echt niet moeilijk. Gaat hij geld geven aan de vijand... ...om zijn broer onder druk te zetten. Gij hebt hierin dwaas gehandeld... ...want van nu af... ...zult gij oorlogen hebben. Hij is een zoon van God... ...hij leeft naar zijn weg... ...maar hij op alle dagen heeft die oorlog. Als hij nou in je leven oorlogen hebt... ...gaat de oorzaak zoeken... ...waarom je altijd in de verdrukking zit... ...bekeer je van die weg... ...breek ermee. Dat het niet zo ver komt dat je dan de rest van je leven alleen nog maar oorlog hebt. En dat maar één domme daad. Hebben we wat geleerd vandaag? Verniel dan je belofte met Yahweh... ...en zeg je vader vandaag hoe het ook gaat gaat het... ...ik kies ervoor om naar Torah en profeten te leven. Mozes was de grootste profeet onder het oude verbond... ...en Yeshua is de grootste profeet... ...en de enige rechtvaardige die ooit geleefd heeft... Want alle andere mensen zijn onrechtvaardig. En niemand is goed, tot niet één toe. Onze monden zijn een open graf. Zo zegt de Heer het. Nou, Yeshua is de enige rechtvaardige. Hij stierf voor onze zonden, omdat wij rechtvaardig verklaard zouden worden. Nou, laten we dan voor kiezen om als rechtvaardige te leven. Dat is een vreugde. En dan moet je elkaar in steunen. Amen. Heerlijk, hè? Nou, met zo'n volk kun je oorlog voeren. Amen. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Laten we zingen.